Hoofdstuk 17 Gevaren op het pad Zoals in de school van het Rozenkruis keer op keer een blik wordt geschonken op het pad van verlossing, zo is het ook noodzakelijk van tijd tot tijd te spreken over de gevaren op het pad. Wij doelen hier niet op de belemmeringen en problemen die wij zelf opwerpen vanwege onze ik-centraliteit en onze zelfhandhaving, doch op werkelijke gevaren die om ons heen en in ons microcosmische stelsel zijn, door onze binding onze nauwe relatie met de dialectische natuurorde. Wij zijn in en van deze natuur. Iedere lichaamscel, iedere vezel van ons wezen is uit de uw substantie van deze natuur opgebouwd en haar krachten laten hun prooi niet zo gemakkelijk los. Er zijn dan ook gevaren op het pad die niet zozeer ontstaan door levensfouten of gerichtheid op het zelf, doch louter en alleen tot ontwikkeling komen door onze structurele verbondenheid met de aarde-aards. Deze gevaren moet u niet, zoals de ouden dat deden, gepersonifieerd beschouwen als duivelen. Aan de aarde aardsgebonden geesten, demonen of elementalen, doch als directe gevolgen van magnetische wetten die in deze natuur optreden. De gehele aardesfeer is een gecompliceerd magnetisch veld waarin verschillende spanningen, vibraties en radiaties optreden, krachten die op volkomen natuurlijke wijze alle leven dat zich op aarde in de een of andere vorm uitdruk, vasthouden en in wielwenteling of spiraalaangang laten circuleren. De leerling die door het universele geestveld geroepen wordt, uitgenodigd wordt tot oorspronkelijk menselijk leven en dient ten gevolgen diverse transfiguristische veranderingen moet ondergaan, wordt feitelijk aangetrokken door een ander magnetisch veld dat van het onbewegelijke koninkrijk. Het magnetische geestveld is geheel anders van aard dan dat van de dialectische natuurorde. En de leerling staat dus voor de opgave een magnetisch veld te ontvluchten waarmee hij zich wetmatig en op volkomen natuurlijke wijze verbonden heeft. Dat dit niet gemakkelijk is, behoeft geen nader betoog. Om aan de wetmatige greep van het aardmagnetisme te ontvluchten, is een ingrijpend proces van zelfvrijmetselarij noodzakelijk. Een proces dat opgaat in een strijd tussen de leerling en de greep van een magnetisch veld, in een worsteling om met het gehele wezen als het ware gevangen te worden genomen door een ander magnetisch veld. Dit proces brengt daarhalve een aantal zeer particuliere natuurwetenschappelijke problemen met zich mee. Met opzet bezigen wij een enigszins natuurwetenschappelijke terminologie, omdat de glorievolle en heilige universele broederschap enkele groepen van universeel strevend leven en enkele wereldwerkers die op de een of andere manier autoriteit hebben, gereed heeft gemaakt voor een nieuw revij en voor een nieuwe boodschap aan de wereld. Deze nieuwe boodschap is gereed gemaakt om met ingang van de tweede helft van deze eeuw aan de mensheid te worden overgedragen, als een laatste roep tot allen die nog luisteren kunnen. Het is derhalve met innige dankbaarheid en biddende gedachten dat wij over deze nieuwe activiteit van de broederschap spreken mogen. Het gaat voorlopig slechts om een aanduiding, terwijl een nadere bestudering later zal plaatsvinden. De boodschap van de broederschap die een nieuwe fase van de grote kosmische revolte zal inluiden, zal nieuw licht ontsteken over de structuur van het heelal, over de hoedanigheid van universeel leven, over de onbenulligheid van materieel leven en streven. Zij zal de bijl zetten in de kunstmatige wetenschap die wij theologie noemen en zij zal op een wijze die wij niet voor mogelijk hebben geacht de grondslagen van de universele leer der transfiguratie voor het drievoudige, dialectische bewustzijn, geheel en al veilig stellen. Wanneer dan ook de boodschap gebracht is en geheel en al doorgewerkt zal zijn, zal het slechts gaan tussen hen die willen en hen die niet willen. Vele sluiers en valse schemeringen zullen wegvallen en het zozeer vermoeiende en slopende werk van onophoudelijk zich declareren en het strijden tegen imitaties zal niet meer nodig zijn. Allen zullen zonder omwegen moeten kiezen voor het nieuwe of voor het oude leven. Intellectueel, mystiek of praktisch zal hun geen andere mogelijkheid overblijven. De boodschap waarvan hier wordt gesproken draagt ook een naam. Het is de verschijning van de Zoon des mensen op de wolken des hemels, waarvan in de heilige taal gezegd wordt dat ieder oog hem zal zien. Deze verschijning heeft geen betrekking op een luchtverschijnsel dat enige uren of dagen zal duren, doch op een proces, op een grootse declaratie van de universele broederschap die met de aanvang van de tweede helft van deze eeuw wordt ingezet. Al onze medegenoten worden uitgenodigd de Heer tegemoet te gaan als Hij zal verschijnen. Deze verschijning is inmiddels een feit geworden en het is hierover dat wij u bij wijze van inleiding informeren willen. Een magnetisch veld is een zwaartekrachtveld. Zulk een veld houdt niet slechts een levende vorm binnen zijn kracht besloten, doch de aard ervan, het leven dat erin huist, het bewustzijn dat erin woont, de zintuiglijke vermogens die het bezit, de zelfstructurele openbaring enzovoorts, zijn geheel en al uit dat zwaartekrachtveld te verklaren. Zij zijn er geheel één mee. Als wij in een bepaald magnetisch veld worden aangetrokken, en dat worden wij door de zwaartekracht van deze wereld, zijn wij in de meest volstrekte zin één met deze wereld. Als dus een ander magnetisch kracht macht over ons krijgt, als ons zwaartepunt in een andere zwaartekrachtveld gaat liggen, dan kan het niet anders of een microcosmische revolte is daarvan het gevolg. De microcosmos wordt dan uit het ene magnetische veld verbroken. De vorm, het leven, het bewustzijn, de zintuigelijke vermogens, de zelfstructurele openbaring die uit dat magnetische veld te verklaren zijn, gaan onder en een geheel nieuw, ander leven gaat zich met talloze consequenties openbaren. Kortom, er ontwikkelt zich een transfiguratie, een proces van ondergang en opgang, van een afscheid en een ontmoeting. Een proces waartoe wij u al jaren uitnodigen. Een proces waarvoor u in de naaste toekomst zult worden geplaatst met een absoluutheid en een onafwijsbaarheid als nimmer tevoren. Waarom? Omdat de Zoon des Mensen verschenen is op de wolken des hemels. Als u dit woord niet goed begrijpt, zullen wij het voor u vertalen. Het wil zeggen dat zulk een microcosmos gegrepen kan worden, geroepen door een ander magnetisch veld. Zo ook een macrokosmos, een wereld, al dus kan worden aangetast. Wij duiden dit proces aan als een kosmische revolte, zoals ge weet. Het zal deze kosmische revolte zijn die ons voor de onafwijsbare keuze stelt als vormopenbaring in een magnetisch veld het natuurwetmatige lot van dat veld geheel en al te delen of tijdig en nadrukkelijk de weg van transfiguratie te gaan en al dus in een ander magnetisch veld op te gaan. Als wij deze laatste weg kiezen, dienen wij derhalve de strijd te aanvaarden om aan het aardmagnetisme te ontsnappen. Deze strijd brengt met zich mee dat de leerling natuurwetenschappelijke weerstanden overwint, die de ouden als gevaren personifieerden of waarvoor zij symbolische figuren kozen om ze op een gemakkelijke wijze aan te duiden. Wij bedoelen u te zeggen dat de problemen van aardmagnetisme en zwaartekracht in de universele leer van alle tijden gekend werden, in al hun aanzichten en eveneens wat hun oplossingen betreft. De broederschap heeft voor een bepaalde categorie zoekers deze problemen en hun oplossingen vastgelegd in een aantal onvergankelijke verhalen. Twee van deze verhalen willen wij voor u aanduiden, omdat zij voor miljoenen westelingen van kindsbeen af sterk tot de verbeelding hebben gesproken. Wij denken hier aan de kindermoord te Bethlehem en de vlucht naar Egypte van Jozef en Maria met het kind Jezus. Deze historie is zo met onze fantasie verweven. Wij hebben er zulk een duidelijke voorstelling van. De kunst van alle eeuwen heeft ons de vlucht naar Egypte op zoveel wijzen uitgedeeld, dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat deze dramatische gebeurtenissen doelen op zuiver natuurwetenschappelijke magnetische werkingen, die hoogst actueel zijn en die nog iedere dag, voor iedere leerling die werkelijk het pad wil gaan, gelden. Ge weet wellicht wat we hebben te verstaan onder de geschiedenis van de drie wijzen uit het oosten. De drie aanzichten van het dialectische bewustzijn verheffen zich in de vastbesloten leerling en van het beginpunt, een dageraadspunt, het oosten, wenden zij zich om de Christus, de heilige ster te zoeken. Zodra deze zoekende wijzen uit het oosten hun reis aanvangen, komen zij natuurwetmatig in aanraking met Herodes, de vorst der natuur, de koning van het land. Dat wil zeggen, er ontwikkelt zich een conflict tussen het magnetische veld van de gewone natuur en het streven van de leerling. Dit conflict ligt voor de hand. Immers de gewone natuur, het gewone leven, staat in volkomen vijandschap met het hogere andere leven van het onbewegelijk koninkrijk. Compromis is hier uitgesloten. Of anders geformuleerd, wanneer de microcosmos van de leerling iets van de universele geestveld als magnetische kracht ondergaat, zal dit pasgeboren nieuwe beginsel onmiddellijk conflict brengen in het systeem. Het zal onmiddellijk tot een teken zijn dat wedersproken zal worden, zegt de Messiaanse Jezaja. Het gestoorde, natuurlijke magnetische veld, dat zowel microcosmisch als macrokosmisch functioneert, zal dus trachten het verbroken evenwicht te herstellen. Herodes zal het kind zoeken te doden. Wij weten uit de gewone natuur dat een magnetische storing stormen teweeg brengt, atmosferische bewogenheid, aardbevingen en dergelijke. Wat geldt voor de macrocosmos? Geldt ook voor de microcosmos. De aanraking met het magnetische veld Christi brengt in ons leven natuurwetmatig een hevige bewogenheid. Deze bewogenheid zouden we kunnen aanduiden als een ziek worden. Inderdaad zal zulk een bewogenheid in het eigen leven, wanneer de leerling serieus zijn pad gaat, een aantasting ten gevolge kunnen hebben van wat wij onze gezondheid noemen. Nerveuze toestanden, lichamelijke moeilijkheden, liggen dan voor de hand. Het is duidelijk dat als begeleidend verschijnsel van onze nervositeit ook verkeerde handeling naar voren komt, ten gevolge waarvan wij conflicten maken met relaties en anderen. Uiters verwarde situaties, Weven dan als het ware een spinnenweb waarin we blijven hangen. Zo wordt het conflict met het aardse magnetische veld een volkomen overwinning voor Herodes. Ons nieuwe begin, ons pasgeboren kind der vernieuwing, wordt door Herodes uitgeroeid. Duidelijker wordt misschien voor u dit gevaar wanneer wij u zeggen dat een conflict met de aardse magnetische velden zeer krachtig inwerkt op de interne secretie. Een onjuiste interne secretie kan onze activiteit machteloos maken of deze omwenden in zeer ongewenste richtingen. Gezien dit hoogst actuele en altijd moderne gevaar geeft de heilige taal ons een waarschuwing. Deze waarschuwing is vervat in de vlucht naar Egypte. Er staat in de heilige verhalen dat de ene wijze uit het oosten Herodes niet verder in ligt en dat Jozef in de droom vermaand wordt te vluchten. U begrijpt dus dat hier het bewustzijn geattendeerd moet zijn op het komende, het naderende conflict. Inderdaad wordt iedere leerling gewaarschuwd wanneer een conflict met het magnetische veld in aantocht is. Hem wordt dan niet aangeraden te vechten, doch te vluchten. Wij hopen dat u deze waarschuwing begrijpen zult. Wanneer wij vechten, zullen wij verliezen, althans... Er ontwikkelen zich dan zulke gevaren dat een nederlaag voor de hand ligt. Doch wanneer wij vluchten naar Egypte, zullen wij gered zijn uit alle gevaren die uit deze magnetische bewogenheden voortvloeien. De tocht naar Egypte duidt hier op een neutraliteitstoestand. Zoals men in de natuurwetenschap instrumenten ongevoelig maakt voor magnetische invloeden, door ze te omgeven met een laag, of op wellicht nog andere wijzen die ons niet bekend zijn, zo kan de leerling door in sommige opzichten bij de nadering van het bedoelde gevaar niet langer actief bezig te zijn, de uiterste voorzichtigheid te betrachten, een afwachtende houding aan te nemen, zich isoleren tegen de bedoelde invloeden. Het gaat hier vooral om het volkomen rustig houden van het drievoudige bewustzijn en vol geloof te bewaren hetgeen het ontvangen heeft. Als het bewustzijn weet wat er gaande is, zich rustig houdt en in evenwicht blijft, zich niet forceert of nerveus maakt, zal het aardmagnetische veld geen enkele invloed op de interne secretie kunnen uitoefenen. Het drievoudige bewustzijn moet zich voor het ontvangen goddelijke geschenk offeren met goud, wierook en mirre het goud van het gelovige open hart, de wierook der levendmakende hoop en de meren uit de louterende lijdenskelk der liefde.